Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Citydijkers met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat adviseert niet de weg op te gaan vanwege spekgladde wegen door IJssel. Vanuit het Zuidoosten trekt regen over die op koude weggedeelten kan bevriezen. In Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland zijn daardoor al enkele ongelukken gebeurd. Rijkswaterstaat adviseert om alleen de weg op te gaan als het echt niet anders kan. Wegens de gladheid is er al bijna een miljoen kilo zout gestrooid vandaag. De KNMI verwacht dat de gladheid aan het eind van de avond af zal nemen. Twitter verbiedt gebruikers om linkjes te plaatsen naar andere sociale mediaplatformen als ze daarmee die sites willen promoten. Het gaat onder meer om links naar Facebook en Instagram. De regel betekent dat gebruikers van Twitter bijvoorbeeld niet mogen aangeven... waar ze op een concurrerend platform te volgen zijn... Twitter blokkeerde al links naar Mastodon... dat sinds Elon Musk overname van Twitter... door gebruikers als alternatief voor het berichtenplatform wordt gezien. Als gebruikers het nieuwe beleid overtreden... kunnen ze tijdelijk of geheel van Twitter geblokkeerd worden. Het afgelopen weekend zijn in Zoetermeer drie agenten mishandeld door jongeren. De incidenten waren in het uitgaansleven vrijdag en zaterdagnacht. In twee gevallen waren het omstanders... die zich bemoeiden met ingrijpen van de politie...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 Het weer, overal in het land regen. Door ijzel kan het ook verraderlijk glad zijn. Komende nacht loopt de temperatuur op en dan verdwijnt de gladheid. Morgen is er dan meer regen en veel wind. Het is een stuk zachter met 7 tot maximaal 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de ANWB.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 Met men nu. Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show. 1521 hier op ZFM. Eens even kijken. We gaan naar uh, Simple Gifts. Naar Catherine Marie Charlton. Zij was... Uh, hij heeft dit nieuwe album gemaakt. Een kerstalbum. Daarna komt het enige nieuwe niet-kerstalbum. Listen van Wayne Bertanus. En dan een single van uh, Elinia. Uh, Winter Rose. En dan gaan we terug in de tijd met Byron M. Davis. En de Nederlanders. Ja, Sharine uh, ofwel Joop Hogendorren ons veel te vroeg ontvallen en een heleboel hij maakte hele mooie cd's albums en daarna twee cd's van Chris Hintze achter elkaar Mellow Mantras dat is een remix bij Tom Holkenborg ja, Junkie XL je kent u hem nog en daarna nog een, een album Tai Chi van Chris Hintze en ja, met Mellow Mantras gaat het tempo beheerlijk omhoog en op de achtergrond hoor je "Altum Splendor van Anton Jux. En uh, nou, die sluit het dan programma ook af. Hij begint erbij en hij sluit het af. Peacefulradio.info, daar vind je de playlist, het programma. Voor wel twaalf weken, even kijken, zeg ik het goed. Ja, twaalf weken achter elkaar. Veel luisterplezier.